Drie uur, Anok Thijssen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de onderhandelingen tussen premier Rutte, minister Dijsselbloem... en de oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP... beëindigd en gaan komende dag verder.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 Het Openbaar Ministerie vervolgt de directeur van het hardhoutfonds Groeninvest voor faillissementsfraude en het aanbieden van beleggingen zonder vergunning. Duizenden beleggers staken zo'n 80 miljoen euro in het fonds dat Robiniabomen kweekte als vervanger voor tropisch hardhout. Groeninvest ging in 2009 failliet en beleggers zijn het grootste deel van hun geld kwijt. Het OM zegt dat ruim 2 miljoen euro is verdwenen. De directeur zou het geld voor privédoeleinden hebben gebruikt.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 Hi, goede Welkom terug bij Nog steeds Wakker op Radio 1. In dit programma blikken we terug op de dag die was. Wat deed u eigenlijk? Denk eens even na. Als we zitten, wat deed u eigenlijk op deze dinsdag 8 oktober? Weet u het nog? En volgt u het nieuws een beetje? Ja, misschien komt dat wel van pas... want straks gaan we samen met onze muzikale gast Appa bespreken... wat we vandaag moeten gaan onthouden. Maar er ook vooral wat we van ons lijstje kunnen afstrepen... en dus kunnen vergeten. Maar we het net voor het nieuws over hadden. In het Belgische zijn ze er al een uh, groot fan van... om precies te zijn in Gent en in Antwerpen. De Wasbar, opgericht door Juri en Dries. De plek waar je kan netwerken, chillen, koffie drinken... en zelfs je haar kan laten knippen. En dat alles wanneer je een wasje aan het draaien bent. Juri en Dries willen nu een wasbar in Utrecht beginnen. nacht, Dries genau. Hey, goeienacht. Ja, de wasbaar is al zo'n doorslaand succes dat jullie de stap over de grens aan durven, of niet? Wel, klopt. Uh, nu we zijn goed gestapt in Gent. we zijn daarna doorgestapt naar, uh, naar Antwerpen. Dus we vonden het eigenlijk wel rijp om, uh, om naar jullie te komen. Ja, want vertel eens eventjes hoe ziet dat er nou precies uit. Hè? Ik, ik uh, stap bij jullie binnen en dan? Wel, bij ons heb je eigenlijk de combinatie van een, een waffel met een baas. Je kan ook iets eten, iets drinken, je kan de krant lezen, ik kan er afspreken met vrienden, je kan er surfen op de wifi. Uh, ja, noem maar op. Dus eigenlijk kan je gewoon het nuttige aan het aangename koppelen. Kijk, het, het, het aangename, dat is, het woord is gevallen. Ik zei net voor het nieuws dat je er ook een pilsje kon drinken of een, een pintje Klopt. in jullie taal. Klopt dat? Klopt. oké. Okay. <laughs> een nou. goede Belgische frisse pint. Kijk, oké. Okay. Koffie en pint. Dat is het. Staat genoteerd. Waarom Utrecht? Um, goh, we hebben vorige week eigenlijk een ganse tour gedaan in Nederland. We hebben heel wat steden bezocht, we hebben met um, heel veel gemeentebesturen gepraat, heel veel mensen gepraat. En um, ja, we zijn in Gent, in, um, in, um, ja, in België in Gent gestart. Dus voor ons lijkt het logische doorstart om eigenlijk onze eerste vestiging te openen in, in Utrecht in Nederland. En daarna zien we wel. Ja, want lijkt U Utrecht op Gent? Ja, heel hard. Ongelooflijk. Is het, dat wist ik helemaal niet eens. Ik ben wel eens een gent geweest, maar ik heb al nooit een overeenkomst gezien. Hey, waar kwam nee, het, het idee vandaan? Is met... eigenlijk de Nederlandse Gent. Oké, okay. hey, waar kwam het idee vandaan? Want jullie zijn ooit begonnen met die wasbar. Klopt. Dit is op en een en of andere nu... manier ontstaan. Wij woonden super, super klein. Uh, jullie en ik woonden op een, op een studio van nog net geen 40, vierkante meter en nog geen plaats van wasmachine. Dus wij deden onze was nog altijd bij onze, onze mama's. Uh, op een bepaalde leeftijd wordt dat toch wel een heel klein beetje gênant. Dan heb je zoiets van, ik wil dat eigenlijk gewoon wel zelf doen. En toen hadden wij het idee van, kijk, allee, hoe kan dat nu, dat dat niet anders kan, dan in die heel saaie, dolle wasserettes te gaan, waar, waar je eigenlijk zit te, te wachten op je was. En waar ze je te kijken op, op je draaiende trommel. Um, en toen zijn we gewoon aan het denken geslaan. En zijn we het gekomen en... van, misschien kan je daar wel iets bij drinken of iets bij eten. Of ik koopt de was toch? Klopt. Ja, want de meeste mensen hebben dan uiteindelijk een keer een wasmachine. Maar jij zegt het is zo gezellig om gewoon je was gezamenlijk te doen. En dan hoef je niet naar die wasmachine te gaan zitten kijken. Het heeft ook nee, iets is romantisch zo. hè, een wassred, hè? Het is zo, het is zo. Ja, en uh, hoe denk je dat de wasbaar in Nederland zal aanslaan? Waarom denk je dat Nederland een goede markt is? We hebben ondertussen gevoeld dat heel veel mensen in Nederland ook wonen op een heel kleine oppervlakte. Dus op heel kleine studios, heel kleine appartementjes. En die hebben ook geen plaats voor een was. En zelfs de mensen die plaats hebben voor een wasmachine. Ja, als je kan kiezen tussen een ruimte in je ja, appartement waar je ofwel een wasmachine plaatst, of ofwel je, je bureau kan zetten of een extra kast, dan ja, weet je het wel. Ja, dan is dat inderdaad de oplossing. En de gezelligheid, ben jij, ben jij bekend met het feit dat Nederland momenteel ook um, veel populaire kappers heeft, die een beetje in jullie segment zitten? Het zo, dus uh, het, het combineren van een kapper met een, andere, met een andere activiteit is in Nederland inderdaad ondertussen al heel goed ingebeurd, terwijl het in België nog niet zo is. In België zijn we quasi-eerst om een uh, wasserette te koppelen met een, een kapper, maar uh, we denken dat er in Nederland wel een markt voor is, ja. Ja, ah, heel erg mooi. Appa, jij dat doen? Zou jij lekker even bij de wasserette gaan zitten om, uh, om een biertje erbij te drinken en uh, dan ook je haar te laten doen? Nee, ik zie dat niet echt zo, 1, 2, 3, gebeuren. Nee, niet? Gewoon gezellig. Ja, nee. voor, gezelligheid, uh, voor gezellige dingen weet ik wel andere oplossingen. Nou, ik, ik, zou je niet, ik zou niet op rappers richten dan in nee. uh, nee. ieder nee. geval. En Dries, zien we jou, jou straks in Utrecht staan? Of uh, moeten we het toch met een Nederlander doen? Nee, absoluut niet. We gaan zelf de opstart doen. Dus zoals dat wij nu in, in, in Gent de opstart gedaan hebben, gaan we ook in Antwerpen de opstart doen. En dan gaan we dan ook in Utrecht de opstart doen. En wanneer is die opstart? Die zal in uh, februari, maart 2014 zijn. En dan is de belangrijke vraag natuurlijk, jullie hebben een, een, een tour door heel Nederland gedaan. Waar zijn jullie de volgende keer te verwachten? In welke stad zijn jullie als tweede? Momenteel ligt bij ons op de plank, laten we zeggen Amsterdam. Gratis kleren was het de eerste keer of niet? Wat zegt je? Gratis kleren was het de eerste keer? <laughs> <lacht> dat kon ik wel. <lacht> ja, dan worden hier rond duurst. Uh, Kijk uit, want daar hebben een paar vrienden bij. voor <lacht> heel breed te gaan Oké. Okay. Ja, nou, we kunnen dus binnenkort van alles laten doen. Hè. Vooral wassen, bier drinken en ook je haar laten knippen. Dries genau, dank En uh, succes in Antwerpen met het opstartaren En snel in Utrecht, in februari. Dankjewel. Het is 7 over 3 en u luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. De stem die je zojuist hoorde, die brutaal even vroeg of dat hij gratis lang mocht bij de wasbar was. De stem van, uh, van Appa. Uiteraard. En wij zijn nog steeds wakker. Dat met u waarschijnlijk ook. En daarom gaan we nog even terugkijken naar het nieuws van dinsdag 8 oktober 2013. Dit is het onderdeel Weten of Vergeten, waarin we samen met onze muzikale studiogast bepalen wat we over een week nog willen weten of wat we mogen vergeten. En vandaag is Appa, zoals gezegd, in de studio. En het, ja, dus ben jij het slachtoffer van ons. Mag jij meedoen en bepalen over ja, wat we kunnen afstrepen? Dat is een hele grote verantwoordelijkheid. Volg je het nieuws? Uh, met regelmaat uh, de laatste tijd. De laatste tijd? Ja, is, ik vind het nieuws niet echt super interessant meer de afgelopen jaren. Maar de laatste tijd volg ik het nog wel. Hoe check je het Zoals. nieuws? Uh, meestal uh, via websites eigenlijk. Uh, denk aan nu.nl, ad.nl... Uh dat soort sites. En dan is eigenlijk onze belangrijkste vraag eigenlijk voor dit onderdeel van het programma. Ja. Heb je je een beetje voorbereid op deze ondervraging? Nee, ik wist uh, eerlijk gezegd niet eens dat dit bestond zeg maar. Kijk, dus dit is echt een test waar het, Maar is, nou, je gaat er nou, jezelf niet je, je uit. Het, het gaat het gaat vooral om een mening. Je hebt je hebt, je hebt niet. Ja, absoluut. Je kan het niet goed of fout. Dit ik jaar moest het in het teken staan van de vriendschap tussen Nederland en Rusland. Ik weet niet of dat je iets zegt, maar door wat akkefietjes lijkt het plan toch een beetje in het water te vallen. Eerst was er de ophef over de homorechten in Rusland en daar kwam dan het vasthouden van Greenpeace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 De verhoudingen staan meer dan ooit op scherp. Uh, wat moeten we nou met Rusland, vind jij? Als jij het voor het zeggen hebt. Ik, uh, ik vind het uh, eerlijk gezegd uh, mierenneukerij. Van Rusland? Van Nederland en Rusland. Ja, vind je het ook? Waar hebben we het in godsnaam over? Als je kijkt naar uh, de belangen die erbij gemoeid zijn. Of uh, de zaken die, die, die, die je met elkaar kunt doen op economisch gebied. Ik denk dat je daar veel meer... Uh, positieve dingen uit kunt halen, dan, uh, dan blijven mieren neuken op dit soort kleine punten. Maar uh, bijvoorbeeld de homorechten in Rusland, is dat iets waar je dan denkt, want dan zijn we in Nederland zijn we natuurlijk een stuk liberaler, en bijvoorbeeld de Nederlandse toneelgroep, uh, de Amsterdamse toneelgroep, die, ja. die zeggen dan, ja, dat, dat, als ze daar zijn, willen ze laten blijken dat ja. wij daar wel tolerant tegenover staan. Hoe is dat voor jou? Ja, nee, ja, kijk, uiteraard is het, is het natuurlijk vooral je eigen beleving en, en hoe je jezelf in het leven staat, wat dat soort onderwerpen betreft. Maar ik vind niet dat je zoiets moet doordrukken bij iemand of wat dan ook. Ik denk dat er zat mensen zijn in Rusland die daar sowieso heel erg liberaal in staan. En ik denk niet dat je 100% moet afgaan op, op wat de overheid daar zegt. Um, de samenwerking met Rusland, we maken hem zo groot als we kunnen. Ja, natuurlijk. Gaan we die man. weten of vergeten? Ik uh, zou het in ieder geval vergeten. Gaan we vergeten. <laughs> ah, dit, is wel, dit is wel lachen man. <laughs> nou, goed. De, nog één om je eventjes te testen. Kijken of dat je ook een mening hebt. De invloed van Geert Wilders. Hoe groot is die nou? Hè? Als we dichter naar de uh, Huub Oosterhuis moeten geloven... reken de macht van de pvv man zelfs tot deze tekst. Een ingrijpend pakket van ombuigingen is nu noodzakelijk. Om de positie van ons land ook op de lange termijn te verbeteren. Maatregelen voor, na, voor de jaren na 2011 zullen vanzelfsprekend door een nieuw kabinet voorbereid moeten worden. Ja, dat is de troonrede van 2010 door uh, toenmalig koningin Beatrix. En uh, volgens Oosterhuis, die dichter, dus, uh, is er een behoorlijke invloed geweest van Geert Wilders op die tekst. Drie wat? keer overnieuw geschreven, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat en ze is, is ja. boos weggelopen om de hond uit te laten. Om eventjes, een uur lang. Uh, ja. ja, dat hoorde ja, ik. Ja, wat vind je nou, dat, dat, dat die invloed van Wilders, ja. is die daadwerkelijk zo groot? Ja, nou ja, blijkbaar Ik denk uh, ik, vind het, ik vind het sowieso zonde. Bij mij komt het een beetje over alsof het Koningshuis dan helemaal niks te zeggen heeft. Nee. Weet je wel, maar uh, dat, uh, dat de troonrede drie keer herschreven moet worden omdat meneer Wilders op zijn pikje getrapt is... of wat dan ook, dat vind ik een beetje te ver gaan. Ja. Hoe volg je die zaak uh, rond Wilders verder zelf uh, de laatste tijd? De laatste tijd niet eigenlijk. De afgelopen jaren vond ik het natuurlijk wel. En, uh, het begon als een, als een hele irritante figuur. Nu vind ik het eerder wat vermakelijk, zeg maar. Maar nu volg ik het eigenlijk helemaal niet meer. Het verbaast me niet meer. Het shock effect is, uh, is inmiddels een beetje weggeëpt. En uh, inhoudelijk is het sowieso bagger. Dus ik, uh, ik volg het eigenlijk niet meer. Hij kan ook geen, uh, geen heftige tekst van jouw kant meer verwachten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee zeker niet, man. Geert wil dus weten of vergeten? Definitely vergeten. Dat <laughs> dacht ik. Nou, jij hebt het voor het zeggen, zo werkt het uh, ja. bij dit onderdeel. Mooi. Um, ik weet het eigenlijk niet, drink jij, drink jij bier? Nee, geen nee, bier. Okay. Dus nee, oké. Dat, dus dat komt vanuit geloofsovertuiging, neem ik aan. Ook omdat ik het gewoon echt smerig vind. Oké, okay, oké. Okay. Maar dus uh, ik neem aan dat je wel eens in de horeca komt in Amsterdam. Ja. We horen eerder deze week al dat cafés hun deuren moeten sluiten... als er dronken klanten aan de bar zitten. Maar straks ook de muziek, die moet straks zachten. Als die te hard staat dan, hè. Zet die muziek uit! <laughs> Dat was uh, tennis van Robin Haase daarover. Epische voice clips. Ja, wat vind jij? Nee, ik vind, het, ik, vind het, uh, ik vind het echt belachelijk. Betuttelend? Ja, ook. En nogmaals, uh, de overheid bemoeit zich echt met. of houdt zich bezig met zaken die echt nergens over gaan. Weet je wel, de muziek moet zachter. of uh, mensen kunnen niet uh, te dronken worden in een, uh, in, een, uh, in, een, in een kroeg. Ik bedoel, heel de bedoeling om naar een kroeg te gaan. is voor negen van de tien mensen volgens mij toch wel om een drankje te doen. Ja, of om te dansen bijvoorbeeld op lekker harde muziek. Ja, inderdaad. Dus uh, ik weet niet of je daar nou echt zo moeilijk over moet doen. Ik heb zo'n vermoeden dat we ook de uh, maatregel om de muziek straks wat minder hard te zeggen uh, gaan vergeten. Ik uh, zou sowieso wel stemmen op vergeten, ja. Nou, hoppatee gaan we ook weer. <lacht> Ja, we zijn eruit, hè? Ja, volgens mij kunnen we heel dinsdag 8 oktober vergeten. Ja, laten we dinsdag uh, 8 oktober gewoon vergeten. Dinsdag 8 oktober gaan we vergeten. Ja, ik steef hem af. <laughs> ja, we steven alles af, zo, hoppatee. Ja. Uh, dat was het onderdeel weten vergeten. We gaan verder met woensdag 9 oktober. Straks je nu al wakker. Nu eerst is, is Appa nog bij ons te gast. En weten of vergeten, leef of laten leven is een makkelijke brug, want dat is het nummer dat je nu voor ons gaat zien. Ja, inderdaad. Appa live. Yeah. Ik leef het leven van een zondaar, corrupt door het leven Een goed hart, intenties ook zonder geluk overlevend In een wereld waarin het kwade zo regeert overlevens Mijn vader zijn mijn zoon, waar ben je mee bezig? Kijk om me heen en zie de kleintjes vandaag Dezelfde fouten maken die wij maakten Boos en verdwaald, zonder vertrouwen in de maatschappij Niet bouwend, maar brekend, geen toekomstvisie te bekennen De verste verte niet weten, dat spijt pas komt wanneer het veel te laat is En het... Godsamme jongen ja, nou, dan sta je in een keer uh, voor palen hier al. Uh. <laughs> ja, dat was het. <laughs> je was hem even helemaal kwijt? Ik was hem even helemaal kwijt. Kun je hem opnieuw ja. doen? Weet je hem dan wel? Uh, nou, weet je wat het is? Het is, een, het is een nummer wat ik een tijd geleden al heb gemaakt. En uh, ik wou hem weer een keertje live doen omdat ik dacht uh, het zal wel een beetje in de setting passen van de rest van de tricks. Juist. Maar ik had nog wat beter moeten voorbereiden. Even de BlackBerry erbij. Dus mijn, uh, uh... mijn oprechte en welgemeende excuses nou, aan. Nee, het, het is de kort mensen. over drie s nachts. Je zei, het zei je echt vergeven. Je bent sowieso nog hartstikke scherp, dus een keer een tekst vergeten ja, kan er ja, niet gebeuren. Nee, maar goed. Voor mij is het, uh, het is topsport en als ik zo'n fout maak, dan vind ik het niet echt uh, voor mezelf uh, gevoelsmatig niet echt uh, niet echt kunnen, zeg maar. Wil je door met de volgende? Zullen we die andere doen? Um, ja, prima. Ja, wat, wat hebben we klaarstaan? Ik kijk even naar de, achter het raam. Ik heb een brief geschreven voor, uh, voor uh, ja, mensen die uh, zeg maar niks van, uh, van, uh, van het leven op straat weten. Op de straat, gaan ja. we dan horen. Nou, gaan we die toch doen. Dat hey gaan we joh, niet toch het, het is s'nachts, man, alles kan. Je alles bent bij ons de gasten en vind het leuk dat je er bent. Dit is nogmaals om kwart over drie, Appa live, nu met op yes. de Straat. Ik kijk lusteloos door de ruiten. Ah. Regen peper steden buiten. Geen mens. Is echt te zien? Nee. Op de straat. Ja, jongens en meisjes. Ja. Yeah. Pardon, je even wakker worden, jongens. jongen, jongen, jongen. Oké, okay, gaat ie dan? Geachte heer, mevrouw, ik zit weer in de kou. Ik heb het weer eens koud, maar ook dit keer laat het u weer eens koud. Ik kan niet lachen, geen tijd voor geintjes. Hier is geen supermarkt, oorlog aan de let op de kleintjes. Neem een kijkje en zie wat wij zien: professionele criminelen, en sommigen zijn pas 15 of jonger. Scheid niet gedonder, blijf niet dus donder. Een eind hier vandaan en kijk niet zonder een poot om op te staan. Moet je dood verdienen, dus er wordt van alles gehosseld van genakte lippies, tot gekookte cocaïne. Shit, sommige poppen die pillen, andere slingen die pirkies om de honger te stillen. Moet je overleven, vechten om te eten. Zolang je me huur niet betaalt, heb je geen recht van spreken. Dus ik calculeer mijn stap en pak wat ik kan pakken. Hoogachtend appa, de meest onderschatte madap. Yeah. Yeah. het regent pijpen, stelen buiten. Geen mens is echt te zien op de straat. Nou, mocht u geen idee hebben, dat is er allemaal te krijgen op de straat. Daar ging het eigenlijk voornamelijk <lacht> over, hè? Als je, als je vannacht nog een, uh, een verzetje nodig hebt... dan heb je zojuist een idee gehad wat er zoal te koop is. <laughs> Inderdaad. Appa, op de straat, dank je wel. Straks hopelijk nog één nummer bij ons, toch? Yes. Gaat lukken. Het is uh, 17 over 3, u luister naar Nog Steeds Wakker. En vandaag zijn ongeveer 300 werknemers van Schiphol, KLM, Transavia en Martinair... in uniform afgetogen naar Den Haag. Om vervolgens te protesteren tegen de mogelijke herinvoering van de vliegtaks. Wie er ook bij was, was Dolf Polders, bestuurder van CFV. Goedenacht. Goeienaf. Ja, In 2008 werd de vliegtaks ook al eens uh, geno uh, genoemd, maar ja, later ook weer afgeschaft. Waarom was dat toen ook alweer? Dat was toen omdat het uh, ten eerste niet voldoende opleverde. Men ontdekte dat, als je gaat kijken naar, de vlie uh, naar de, uh, het effect, dat er mensen eerder naar het buitenland gingen om daardoor uh, zeg maar, daar te, vandaan te vliegen. Dus toen heeft men besloten dat het af te schaffen. Ja, nu wordt het toch weer uit de hoge hoed getoverd, deze regel, deze maatregel. Ja, wat willen ze hier dan mee bereiken, vraag ik me af. Ja, wat, wat, wat, wat men denkt is, van, nou ja, omdat men in, nu op dit moment in, in onze omringende landen ondertussen ook iets van een vliegtax hebben ingevoerd dat dat uh, zo werkt, hè? dat er dan minder mensen naar buiten zullen gaan. Nou, misschien hebben ze daar ook wel gelijk in. Alleen, Waar wij heel veel voor Schiphol heel veel last van heeft en uh, ook de KLM, is het feit dat er mensen komen uh, naar Nederland toe als een soort hub. Dat betekent dat ze doorvliegen naar andere uh, locaties. En die mensen die hebben dan uh, die moeten ook die vliegtaks betalen. En dat heeft men in het buitenland niet. En daardoor loop je het risico dat men Schiphol gaat mijden als overstaphaven, luchthaven. Dat is de belangrijkste consequentie van zo'n maatregel? Dat is de belangrijkste consequentie van de maatregel. Als je intern in Nederland kijkt, zal het misschien nog meevallen. Want ja, alhoewel als je kijkt naar wat mensen doen die uh, op het moment dat ze de ticket een tientje goedkoop kan zijn, gaan ze toch eerder uh, ergens anders heen dan uh, hier te blijven. Ja, dus ik over... weet het, het is heel moeilijk in te schatten. Ja. Mensen zijn heel berekenend tegenwoordig. Ja, want je, je kan natuurlijk net over de grens gaan en dan kan je al, al een stuk goedkoper vliegen vaak. Ja. Ja, dat heb je nu al hè? De, de prijzen in zijn al een stuk goedkoper. Um, ja, en als je dan de vliegtaxi hier invoert, wordt de prijs nog goedkoper. En voor één persoon zal het nog meevallen. Maar reken maar eens uit dat je met twee kinderen moet gaan. Dat betekent vier, vier kaartjes, of vliegtickets. Vlieg, vlieg en dat voor, nou ja, uh, wat zullen we zeggen, als je het in Europa houdt, is het, scheelt je dat al 40 euro. Ja precies. Ja, dat is ja. genoeg geld om uh, over na te denken in ieder geval. Vandaag werd ervoor geprotesteerd. Hoe werd dat ontvangen in Den Haag? Um, op zich uh, hebben de uh, vertegenwoordigers van de Vaste Kamercommissie... Hebben een petitie in ontvangst genomen. En die zeiden... De meeste, alleen GroenLinks, heb ik gemist even in dat rijtje. De meeste zeiden van, luister, wij, uh, ja, wij, wij, wij snappen wat je hier komt vragen. Hebt. En uh, wij zijn er ook niet mee eens en wij vinden dat het ook niet moet... tot, uh, tot VVD die zich een beetje uh, ja, eromheen draaide van wat hij wel of niet vond. Nou, want op zich, als we de, de, de, de maatregel op zich eens eventjes beschouwen, de vliegtaks... daar zit eigenlijk wel, achter het, er zit wel iets achter het idee natuurlijk. Maar dat kun je um, ook gewoon, en dat heeft bijvoorbeeld de KLM, heeft dat al doen door het feit dat mensen die vinden dat ze iets willen doen ten aanzien van het uh, vervuilen van het milieu, hè, want dat, zo moet je hem dan een beetje zien. Ja. Dit kun je bij de KLM, als je rechtstreeks op de KLM website boekt, kun je ook gewoon CO2 compenserende maatregelen beta uh, zeg maar voor betalen. Wordt dat mm -hmm. gedaan? Dat wordt, dat wordt helaas te weinig door zeg maar, uh, onze Nederlanders gedaan. En als, uh, de de minister, en als minister Timmermans vliegt, dat doet hij nogal vaak, doet hij het dan? Geen flow idee. Nou ja, dat, je, dat wordt toch ook al, dat neem ik aan, uiteindelijk in de branche geboekt. Ik ben wel benieuwd of dat eigenlijk gebeurt. Ja, ik, uh, ik, ik zou het niet weten, dat, dat, dat, dat moet echt bij de KLM vandaan komen. Of dat, uh, of dat wel of niet mag. Nou, dat uh, zouden op we toe. inderdaad eens kunnen checken, Leo. Ja, dat is een interessante kwestie natuurlijk. Wat zijn de verdere stappen die nu u kunt ondernemen? Want het gaat natuurlijk pas om plannen. Het is nog niks definitiefs. Ja, het gaat om plannen. Nou ja, Het is afwachten hoe lang uh, GroenLinks nog blijft aanhaken in, het, uh, in de discussie met het kabinet. En op het moment dat GroenLinks afhaakt, is ook dit plan weer van tafel. Ja, ja, want hoe lang gaat dit nog duren? Want hoe, ja, u bent er dus echt afhankelijk van een partij die in de oppositie zit... die betrokken wordt bij het kabinet? Ja, correct. Ja. Heeft u zelf al vakantieplannen voor komend jaar? Uh, ik wel. Ja, ja. Gaat, waar gaat de reis een beetje heen? Uh, mijn reis gaat naar Azië. Sorry, wat zegt u? Naar Azië. Naar Azië, dus. En uh, wel gewoon vanuit Nederland dan? Ja, gewoon naar Nederland. Gewoon Amsterdam. Oké, okay, nou top. Dolf Polders. Ja, ik wil zeggen alvast een fijne vakantie. Maar dat is misschien iets wat voorbarig. Bestuurder van de CV. In ieder geval nacht en slaap lekker. Dank u wel. Goeiedag. U luistert nou nog steeds wakker op Radio 1. Dat doet u nog steeds. En elke week hebben we onze Rens op pad gestuurd. Tot nu toe. En dat gaan we deze week weer doen. Je, je kent Rens ook toch? Ik ken Rens heel goed, ja. En wat is Rens nou voor jongen? Rens is een... Uh hele lieve jongen is dat. Dat, dat, dat. dat hoor je niet graag misschien als jongen. Maar dat is een hele aardige kerel is dat. En, uh, maar hij kwam, oh, maar ook hij doorf kwam doorf bij ons als ventje. Hè? Toen, ja. hij, toen hij bij ons kwam was het een ventje van 15. Inmiddels is hij 18 volgens mij. Ja. En Misschien zelfs al 19. Hij was de jongste verslaggever van Radio 1. Dat is hij misschien nog steeds wel. En omdat hij zo jong was dacht hij misschien is het leuk als ik elke week wat leer. Ja. En dan gaat hij elke week gaat hij ergens op bezoek. En dan gaat hij... Eigenlijk bij iemand langs die iets beter kan dan hij... en dan wordt hij overal ongeveer goed in. Dat denkt hij dan in ieder geval. Nu stond hij ineens oog in oog met Tinker Klapwijk, de leraar van het jaar. Maar is dat nog wel een belangrijke titel? Ja, natuurlijk is het een belangrijke titel voor een lerares. Ja, keihard werken. Tien jaar lang in het basisonderwijs. Mm -hmm. um, ik heb een prachtige uh, krul gekregen. En ik zie die echt als de krul op mijn werk. Ja, nou ja, uiteindelijk ben je niet voor niets de leraar van het jaar. W wat zorgt er nou voor dat je een hele goede lerares bent? Ik heb het aan mijn kinderen gevraagd. En die, uh... Aan je kinderen dan bedoel je, je leerlingen? Ja, ja, ja aan mijn leerlingen, sorry. Ik praat altijd over mijn kinderen. Ik heb zelf nog geen kinderen. Uh, en die kinderen die. Uh, ik vroeg aan ze jongens. Weet je waarom moet ik nou leraar rest van het jaar worden? En toen maakte een meisje uit mijn klas de opmerking van. Je lijkt op een elastiekje. Jij rekt je net zo lang uit. Totdat ik het snap of iemand anders het snapt. Uh, je legt het anders uit of extra uit of je pakt ander materiaal erbij. Volgens mij maakt dat mij de leerkracht van het jaar. Maar dus, uh, tijdens Rens Leert ben ik elke week op pad om nieuwe dingen te leren. Eigenlijk zeg je gewoon, als ik het niet begrijp, dan moeten die mensen die mij iets leren, moeten het steeds op een andere manier proberen uit te leggen. Um, nou ja, Als je iets niet begrijpt, dan moet een leraar... Uh, die, eigenlijk moet een leraar jou zo goed kennen, dat een leraar weet hoe jij leert. En als jij een goede leraar bent, dan ken je je kinderen. Mm -hmm. En dan weet je uh, wat hun interesses zijn, uh, wat hun talenten zijn, wat ja. de kinderen boeit, wat ze moeilijk vinden, waar ze goed in zijn. Als je iemand iets wil leren, moet je hem eerst gewoon goed leren kennen. Dat is eigenlijk stap 1. Ja, als je, als je relatie met je kinderen goed is, als die kinderen jou vertrouwen, als ze het naar nou een zin hebben, als ze zichzelf kunnen zijn. En ze komen iedere ochtend bij mij de klas binnen en ik geef ze een hand, dat doe ik iedere dag. Ja. Ik zie ze iedere ochtend sowieso bij het binnenkomen en iedere middag als ze weer weggaan, dan krijgen ze van mij een hand. En als jij interesse toont in je kinderen en je weet wie ze zijn, dan kan je heel veel bereiken. Kan niet gewoon iedereen een, een, een juf of een meester worden op een basisschool? Nee, dat denk ik niet. Het is echt een vak, een heel veelzijdig vak. Je moet heel uh, veelzijdig zijn. Het is niet alleen maar lezen, taal en rekenen, uh, waar jammer genoeg vind ik uh, wel heel erg de nadruk op, op ligt. Het is echt prestatie, prestatie, hoge cijfertjes halen. Maar als je kijkt naar de talenten van kinderen, en sommige kinderen hebben reken talent of eh, iets met taal, er zijn zoveel meer talenten. Kijk eens naar eh, kinderen, die, eh, hoe, hoe creatief ze zijn, op welk vlak dan ook, dans, eh, creatief, qua eh, schilderen, tekenen, eh, drama, toneel, maakt niet uit. Ja. Leraren die bijvoorbeeld nu aan het luisteren zijn, wat zou je die mee willen geven als leraar van het jaar? Want je bent toch een beetje de koningin van de leraren. Ik ga regelmatig, pak ik mijn kruk en dan ga ik ergens in een hoekje van de klas zitten en dan ga ik alleen maar kijken. Alleen maar kijken, kijken naar die kinderen. Kijken klinkt of... een beetje vies. Nee ja. hoor, Het klinkt helemaal niet vies. Genieten moet je, genieten van het prachtig vak dat je hebt. Wat ik het leukste vond vroeger op de, op de basisschool, in de kring zitten, s ochtends, als je op school komt en dan je verhaal vertellen. Gebeurt dat nog steeds? Ja, ja. Nou, Dan wil ik afsluiten met stel, we hadden nu in de kring gezeten, wat was hetgeen wat u nu had verteld? Jongens, wat ben ik trots op jullie? Wat een bed weten, zegt die lerares. Tinker Klapwijk. Ja, ze moest dan ook wat leren. Het was de beste lerares van, uh, van Nederland. Daar uh, was ze toe verkozen. Zo meteen gaan we het hebben over een dorpje dat zomaar ineens gevonden is. Zomaar ineens in Noord-Holland is er een dorpje gevonden dat eigenlijk door een soort watersnood is weggespoeld. Dat allemaal na Van Morrison.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 My love. En Morrison, de ongekroonde koning van Belfast, komt naar Nederland. Hij komt spelen in de Ziggo Dome. En wij weten wie zijn voorprogramma mag gaan doen. En wij gaan hem zo meteen ook spreken. Straks in, uh, in de dag, Bij ons uh, is eerst aangeschoven Bas Redeker voor... Het Nieuwsminuutje.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 Verschillende hoge officials binnen de Europese Unie... willen meer patrouilles in de Middellandse zee gefaciliteerd zien. Het doel hiervan is om scheepsrampen zoals bij het Italiaanse Lampedusa te voorkomen. Er zijn al een kleine 300 lijken geborgen nabij het eiland... en de verwachting is dat er nog meer gevonden zullen worden. Vandaag bezoekt voorzitter José Manuel Barroso... samen met de Italiaanse premier Letta Lampedusa. Ze gaan het daar nog niet hebben over Europees asielbeleid... maar zullen wel praten over hulp van de EU aan Italië. De Amerikaanse president Obama heeft zojuist in een gesprek met de Amerikaanse pers gezegd... dat hij voorlopig niet meer om tafel wil met de Republikeinen. Pas als ze ophouden het land in een wurggreep te houden... door middel van dreigementen en chantage herziet hij dit standpunt. En het zijn felle woorden van Obama die worstelt met een land in shutdown. Alle overheidsdiensten liggen plat, waardoor het dagelijks leven in het land sterk aangetast is. De Republikeinen hebben de oplossing in handen... maar willen er volgens de democratische president Obama onredelijk veel concessies voor terug. De woordvoerder van de Republikeinen John Boehner zei in een reactie dat er geen ontkomen aan is voor de president. Hij zal moeten onderhandelen. En tot zover. Het minuutje. Dankjewel Bas Redeker. Je bent zometeen terug voor het mediaoverzicht. Hierbij nog steeds wakker op Radio 1... waar we het gaan hebben over de Zuiderzee Atlantis. Zo wordt Almersdorp sinds kort ook wel genoemd. Nou, ik had er nog nooit van gehoord... maar in een verwoestende storm werd Almersdorp van de kaart geveegd. Maar het dorp is teruggevonden. Archeoloog Michiel Bartels was erbij. Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja, een heel dorp terugvinden, dat lijkt me bijzonder. Ja, dat is ook bijzonder, maar moet je enigszins teleurstellen. Uh, we hebben natuurlijk maar een klein deel van het dorp teruggevonden. Het grootste deel van het dorp is in de twaalfde, dertiende, veertiende eeuw, zo'n 700 jaar geleden, door de oprukkende Zuiderzee verzwolgen. En het deel dat onder de Westfries fries terecht is gekomen, uh, daar hebben we een klein deel van teruggevonden. Dus het is er nog, uh, maar de, de, het zit wel heel diep in de grond. Wat zien we nog van het dorp dan? Ja, wat we hebben gevonden is het bouwmateriaal van, uh, van de gebouwen die er hebben gestaan, uh, baksteen en tufsteen. En dat, dat duidt erop dat er in de twaalfde, e eeuw al als stenen gebouwen stonden, terwijl de meeste huizen gewoon van hout waren. Mm -hmm. En we hebben het aardewerk, de, de kookpotten die de bewoners van Almersdorp hebben gebruikt, als uh, scherven in de grond teruggevonden. Maar hoe weet je dan, Michiel, dat er nog een heel dorp bij te vinden was? Nou, daar hebben we, we hebben zeg maar, ons, ons huiswerk gedaan van tevoren en we zijn bij de... De aannemers die destijds tijdens de ruilverkaveling in de jaren zeventig het gebied hebben, hebben op schop hebben gezet, hebben we nagevraagd en die hebben toen honderd tot 200 skeletten gevonden. Die zijn ook allemaal verdwenen, jammer genoeg, van het, van het kerkhof dat bij het dorp bij de kerk hoorde. En we zijn in het gebied waar dat gevonden is gaan zoeken. En ja, we hebben geconstateerd dat het dus allemaal weg is, maar dat er ook nog resten over zijn gebleven. Dus niet alles is door de weg gaan leggen en de ruilverkaveling verdwenen. Maar er is wel heel veel opgehoogd. Dus het zit uh, ja, op grote diepte onder, de, onder het gras, onder maaiveld. Ja, en, en hoe, hoe, hoe, hoeveel wisten we eigenlijk voor deze vondst van het dorp? Nou, heel erg weinig. We hebben een, een aantal historische bronnen in, in het West-Fries archief hier. Mm -hmm. En de oudste bron is uh, Alewijns Dorpen, heet het dan. Dat is in, in 1311, dus ook al een flinke tijd geleden. Dan wordt er uh, voor het eerst belasting betaald vanuit dat dorp aan de, de lokale overheid... En we weten bijvoorbeeld ook uit de 14e eeuw hoeveel mannen er opgeroepen worden voor de, voor de strijd van de Hollandse Graaf. En als je dat aantal mannen dan overzet naar het aantal huishoudens, dus 6, 7 man per huishouden, mm -hmm. weet je dat er zo'n 400-500 mensen in dat dorp woonden. En die zijn allemaal in één keer van de kaart geveegd. Nou, het is nog erger. Uh, als je de topografie van Noord-Holland een beetje voor de geest hebt, de Wieringenmeerpolder, ja, ja. daar, daar ligt Middenmeer, ongeveer in het midden. Mm -hmm. Daar moet Almersdorp ooit begonnen zijn, zo'n 1900 zo jaar geleden. En het heeft steeds de slag tegen de zee, tegen de steeds maar woester wordende Zuiderzee verloren. Tot het op een gegeven moment op de plek waar het nu ligt, zo'n 8 kilometer zuidelijker terecht is gekomen. En daar heeft het de laatste slag ook verloren. Want om die nieuwe dijk op te werpen, die Westfriese Ommeringdijk, Omringdijk, Juist. hebben ze de hoogste punt in het landschap uitgezocht. Dus ze hebben waarschijnlijk over de terp waar de huizen oplagen en de terp waar de kerk oplag, hebben ze die laatste grote dijk tegen de zee gebouwd. En die heeft het tot het moment dat de Wieringermeer wordt gebouwd, in 1929, heeft hij mm. het gehouden. Maar ze worstelden, maar ze kwamen zeker niet boven daar in ieder geval. Ze hebben de strijd nee. van het water niet gewonnen. Nee, dat klopt. En, en nog een aantal andere dorpen die we kwijt zijn in de Wieringermeer. Kruil en uh, Gawijzond. Ook namen die niet meer voorkomen, die hebben de slag helemaal verloren. En wat je dus van Almersdorp kan zeggen... is dat uh, het nog onder de dijk bewaard is gebleven. En nu de provincie volgend jaar daar een nieuwe rotonde gaat bouwen. Mm -hmm. um, zal er misschien nog een klein stuk tevoorschijn komen... maar het meeste ligt op zo'n grote diepte dat uh, de weg aanleg dat niet zal beschadigen. En dat is eigenlijk waarom we dat onderzoek deden. van Hoe dicht ligt het onder, uh, onder het gras? Ja. Hoe diep zit het? Maar nu ben je archeoloog. Maar ooit was je een spelend jongetje buiten waarschijnlijk. En uh, wilde, ja. wilde je dit soort uh, opgravingen doen. En ja. ik kan me zo voorstellen, nu ik dit verhaal zo hoor... Dat er, dat er jongetjes zijn, als ze vannacht zitten te luisteren... maar misschien ook het ergens anders in het nieuws horen... die denken, die daar in west friesland rondlopen... die denken, ik kan echt dingen uit de grond halen. Ik kan een heel dorp boven water toveren. Lukt dat ook? Zou dat kunnen? D dat zou kunnen, alleen het is een beetje, een beetje linkerplek. Het ligt uh, midden op een provinciale weg, dus er rijden heel veel vrachtwagens rond. Dus ik zou daar niet zomaar gaan graven. <laughs> um, maar als die jongeren zich willen melden bij ons om een, uh, om een scholierenstage te lopen, dan zijn ze van harte welkom. Ja, dat is een uitstervend beroep, hè, geloof ik. Archeoloog. Ja, het is een heel populair beroep, alleen er is in dit moment hè, tijdens de economische crisis wat weinig werk. Maar dat zal vast wel weer aantrekken. En we kunnen natuurlijk hartstikke veel talent gebruiken. Ja, precies. En jongens er allemaal kunnen waar worden. Want dat zien we hier met Almersdorp. Dat komt gewoon uh, bovendrijven. Michiel, dankjewel. Goeie nacht. Goeie nacht, dankjewel. Ja, ik, ja, ik ga morgen graven hoor. Ja, Ik ga morgen met mijn schepje uh, Noord-Holland in, West-Friesland. Was jij vroeger zo'n avonturier inderdaad, die uh, met nee, het schepje erop ik, uitging? Ik, ik was het niet, maar ik wilde het wel zijn. Ik las wel snuf, de hond en zo. En ik wilde dan wel eigenlijk een keertje zo'n heel dorp opgraven. Uh, en ik had ook niet zo'n metaaldetector. Die zag ik eigenlijk alleen maar in de stripboeken. Ja, ja. Nou ja, ik kwam niet verder dan het vergrootglas en een stapeltje takjes, maar het vloog wel in de brand, maar daar heb je niks aan om het dorp te Bas, zoeken. Dus Bas, je komt ook uit de polder, toch? Mm, ja, ja, nou ja. Goed, ja niet toch? zo bescheiden. Was je, was je vroeger een huttenjongen, een huttebouwer? Nou, ik had, ik had een buurjongen met een hele handige vader en die waren heel erg gedreven in het uh, boomhutten bouwen met z'n allen. Hij had ook twee oudere broers, dus dat was fantastisch. Kon ik lekker op meeliften. Nou, dat wetende ga je ons nu vertellen wat het... Nou, we weten dit nu van jou, dus ja. dan, hè, dat is voor ons geeft een persoonlijke nood aan het mediaoverzicht. Je hebt uh, allerlei televisiestations tegelijkertijd zitten kijken en daar heb je een mooi overzicht van gemaakt. Absoluut. Het vorige uur had ik het al even kort met jullie over Britten Imke, nou mijn guilty pleasure. Maar dat die, uh, die mening niet door iedereen gedeeld wordt, dat lijkt me wel weer duidelijk. Ook Valerio Zeno, die met alle de dames wil ontlopen. Helaas, er is geen ontkomen aan voor die arme besnorde presentator. Omdat ik super saai ben. En soms is het leven niet moeilijker dan dat. Hij is gewoon ontzettend saai. Het leven van staatssecretaris Frans Wekers was vandaag wel een tikje moeilijker. Vergeef me het bruggetje. Hij moest even niet al, te, of hij moest een niet al te populair pensioenplan verdedigen in de Eerste Kamer. En hij kreeg er ongenadig van langs. En dat gebeurde al na pak en beet vijf minuten in het debat. U hoort eerst GroenLinks senator Tof Tissen en daarna de staatssecretaris. Het kan niet zo zijn dat u ons volgens mij nog kunt overtuigen. Het is voor ons natuurlijk ook van belang om te zorgen... dat wij linksom of rechtsom ook uw Kamer, althans een meerderheid daarvan... weten te overtuigen. Ja, dus het begon al een beetje van, nou, het, het gaat u vast niet lukken. En daar hield het niet op. Want normaal heeft toch de Eerste Kamer het imago... dat er een beetje stoffige senatoren zitten. Maar die raakten een beetje over de zeik. En dat moet je niet willen in de Eerste Kamer. Want die mannen zijn eloquent en ze zijn niet op hun mondje gevallen gaan we hetzelfde verhaal horen. Want dan ben ik bezorgd over het debat. En de herhaling van zetten komt wat mij betreft neer... toch op uh, bijna een onderschatting van de intellectuele vermogens... van de mensen in dit huis. Op zich heb ik ook echt helemaal niets nieuws gehoord. En ik denk dat de toevoegingen die de staatssecretaris doet... daar ook niets aan bij zullen bijdragen, eerlijk. Het is dus een battle. Ja, ja. Nou, het, ja het, echt die een arme man. op hoog niveau. Hoor. Het zou een tekst van Appa kunnen zijn bijna, zou ik <laughs> zeggen. Ja, niet uh, echt op uh, dat intellectueel niveau, maar uh, de nou, battle begrijp ik maar, maar. me. Maar ja, het was wel <laughs> aan, hè? Het was zeker aan. <laughs> <laughs> ah, ik, heb het, ik heb het nog een tijdje langer zitten kijken en het was die, die arme wekes, joh. Hij stond gewoon te sputteren en... Hij wil, hij, op een gegeven moment zei hij ook... ik wil er eigenlijk gewoon niet mee ophouden... maar het mocht niet, hij moest doorgaan. Huilend de uh, battle uit. Absoluut. Uh, nou, morgen moet het Malieveld volstaan met collega's van ons. De publieke omroep gaat een petitie aanbieden aan het kabinet... als protest tegen de voorgenomen bezuinigingen. En uh, ja, prima initiatief. Het is immers ook mijn broodwinning waar ze aankomen. Maar ik vind de spotjes soms nog een beetje wanhopig... want wie van ons kent deze mensen nog? Bezuinigen op publieke omroep? Waar hebben we het over? Juist dan neem je de kwaliteitsprogramma's van ons af. Wij kijken naar hoe het liefst in onze beperkte tijd naar pure televisie. U toch ook? Zeg maar, jongens, wie waren dit? Nee, we moesten bekende mensen zijn. Oh, ik dacht eventjes Patricia Pai, maar dat zal wel niet. Nee, man. Publiek ja, omroep. Ja, ik jo dacht er even de stem moet herkennen. Ja, Marstama dus... en André Vandaan. <laughs> ook niet. Oh, dat, dat was ook een koep geweest. Nee, Jos en Dieke van het Vrouw, jongens. Ik heb een boer zoekt vrouw. Jazeker. Ja, Oké, okay. dat wordt altijd door een productiemaats ge gemaakt eh, Je verwacht het inderdaad ook niet per se. Dit zijn dus de boegbeelden van de publieke omroep waar we het allemaal voor doen. Want bij RTL Late Night zat een ander boegbeeld van de publieke omroep... Een, een heel ander geluid te verkondigen. Uh, Maxime Hartman, wat op zich wat dapper is. Want uh, zoals gezegd, hij heeft lange tijd uh, bij ons uh, gezeten. Ik, ik, ik denk dat het gewoon een heel ziek systeem is. Nog zieker dan eigenlijk het hele huizensysteem in Nederland. Ik vind dat het eigenlijk nog veel meer gekort zou moeten worden. Eigenlijk zou de hele stekker uit de publieke omroep getrokken moeten worden. En dat zegt de man die altijd bij het publiek ja. omroep heeft gewerkt. Ja. Zo. So. Ja, hij zei dit ook uh, ooit een keer bij De Wereldrijd Hoor, Toen was Matthijs van Nieuwkijk, en dat zie je niet vaak, echt totaal flabbergast. Het zat met zijn mond nou, vol tanden. Ja, het was eigenlijk nu weer hetzelfde, hetzelfde effect. de Tan wist ook niet precies wat hij moest doen. En uh, onze collega van Studio Sport, uh, de chef daar, die zat naast hem. En die, die wilde ook eigenlijk liever niet, uh, niet iets zeggen. Misschien is het uh, pissen in het eigen nest. Maar ik zou zeggen, laten we hem volgende week uitnodigen Bijna wel, ja. Tot slot, de beste weerman van Friesland. Hij liep vanavond blij dat er dit jaar toch echt een Elfstedentocht gaat komen. En over Piet insinueert men wel eens dat hij een kleine voorliefde voor alcohol heeft. En of dat de oorzaak is, weet ik niet. Maar het was vanavond als vanouds rommelig. Voor uw beeld, Piet staat tussen een klas van lieve kleine brugpiepers... en duikt even flink de materie in met ze. En nu nog even terug naar jullie. Uh, welke school zijn jullie? De wegwijzer in Woerden. En jullie gaan met de trein of met de auto terug? Met de trein. Oké, okay, fijne reis.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 en Ja, dat was zielig. Ja, o, ongelukje. Ja. Zijn hier ook beelden bij of niet? Er zijn ook beelden bij. Kijk het absoluut terug en ja, let op zijn ogen. Want daar, daar spreekt net iets te veel uit, zou ik bijna zeggen. is het dus. Dat, ja. Die richting ja. op. Ik heb geen bewijs. <laughs> Dankjewel, Bas. Uh, Piet Paulusma uit Zoom in Friesland. Maar volgens mij is Otman een, een Groningse term, dacht ik. Het zou goed kunnen. Ik kom uit Rotterdam, dus ik weet dat niet. Daar zeggen we het in ieder geval niet. Dat nou, kan ja, je wel nee, vertellen. Ik denk in Amsterdam nooit ook niet, of wel? Nee, de oorsprong uh, ligt in Marokko van uh, Oortman. Ja, zo kunnen we alles eventjes uh, naar die kant toe trekken natuurlijk. Tuurlijk wel. Hé, hey, Appa, uh, je wil graag nog even wat vertellen over de zanger op het laatste nummer dat je gaat spelen. Ja, uh, de zanger op het laatste nummer is uh, Focus. Dat is uh, jarenlang uh, de rechterhand van Dr. Dre geweest. En die heeft voor het eerst gezongen. En dan heb ik dan het geluk gehad dat het op een nummer van mij was. Is dus. het, uh, dit is Dr. Dre. Hè? Even voor de Radio 1-luisteraar. Dat ja. hoeft niet iedereen wat te zeggen. Dr. Dre was een, een centrale man in de, qua producer, ja, een qua rapper. Voor, eind jaren negentig voor de doorbraak naar het allergrootste publiek voor de, voor de hip zien. toch? Ja, absoluut. En, uh, ja, nou, nog steeds is hij trouwens heel belangrijk eigenlijk. Hè? Ja, zo. Want we hebben zo. allemaal die koptelefoons. Inderdaad. U kent inderdaad. ze wel, die koptelefoons. Achter in de bus zitten ze, de jongetjes die hem heel hard hebben staan en dan zelf niet luisteren, maar hem gewoon op hun nek hebben hangen. <laughs> Dat zijn Dr. Dre koptelefoons, Beats die verdienen daar ja, ja, Beats by Dre, zo werkt het, hè? Klopt. Ze ja, zijn uh, jarenlang zijn rechterhand geweest, uh, die focus uh, figuur. Kijk, ja. niet tenminste, Leon? Nee, ik wilde net zeggen: hey Appa, hoe gaat het verder met je? Want je bent hier al een uur in de studio. Ja, slaperig om heel eerlijk te zijn. Morgen weer uh, vroeg op werken. Ja, ben je een ja. beetje een nachtdier normaal gesproken? Normaaliter wel, ja, maar uh, nu met het uh, vroeg opstaan is het helaas uh, veranderd. Ja, want je zei het al <laughs> in het eerste uur dat je te gast bent, want je bent hier al twee uur bijna. Ja. Um, je bent bezig met de film? Ja. Je gaat er nog steeds niks over zeggen? Nee, ik, ik zou het wel willen, serieus, maar ik mag het helaas niet. Nee, precies. Hey, en en wat, wat ga je morgen doen? Uh, morgen beginnen de repetities, uh, best wel vroeg, en uh, daarna is het even de studio in. En uh, de voorbereidingen treffen voor uh, de bruiloft van een, uh, een hele goede vriend van mij. Maar speel je een hoofdrol? Ja. Ah, kijk, oké. Okay. Moet je veel tekst uit je hoofd leren, vermoed ik? Ja, ja, ja. ja. ja, de, ja. Je, je weet wat ik naartoe wil? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Maar ik heb dan het geluk dat ik uh, wel heb meegeschreven aan de dialoog. En ah, is, kijk, oké. Okay. Maar deze het heb je natuurlijk ook, ook zelf geschreven. We geven je ja. kansing voor Leef en Laat Leven. Yes. Appa Live voor de laatste keer. We vonden het in ieder geval vast hartstikke leuk. Ga ik, ik nu van zeggen geluk. dat je er was. En dit is, uh, dit is voor de laatste keer Appa Live in de Radio 1 Studio van vannacht. Voor het Egi. Als het nu niet lukt, sta ik op, loop ik weg. Ja. <laughs>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 Kijk om me heen en zie de kleintjes vandaag Dezelfde fouten maken die wij maakten Boos en verdwaald zonder vertrouwen In de maatschappij niet bouwend maar brekend Geen toekomstvisie te bekennen in de verste verte Niet weten dat spijt pas komt wanneer het veel te laat is En het fff, niet garant staat van morgen maar steekt alsof het een zwaard is En het gevaar is dat dromen Worden beperkt dat de toekomst Van onze generatie op straat ligt Zonde, we lopen rond met open wonden Stress en paranoia De duivel heeft ons gevonden Maar ik zie licht aan het einde van Tunnel, kan niet stressen. We zijn geblest met een lach, dus lach voor me. Yeah. We rennen rondjes, maar weten niet waar we gaan, brada. En D en A. Secret society. Try to keep their eye on me. I'm coming. Zoveel mensen zien verschijnen Zoveel we zien verdwijnen in het leven Dat ik constant nadenk over de mijnen Wat zijn mijn prioriteiten? Wat is belangrijk voor me? Waar, is, waar ligt de grens van realiteit voor me? Kijk in de spiegel, zie twee verschillende mensen Een goede, een slechte, beide met verschillende wensen De een is oppervlakkig, de ander barmhartig Je hebt en of zie mijn leven, de twee verschillende lenzen Soms weet ik het niet meer Gedachten is door mijn hoofd Boos op mijn cellen, wat morgen is niet beloofd Verblind, verdoofd, space van de hele Tipsie van de whisky. Verblind door de spotlights. En ongeacht de kostprijs. Het kostte me bijna mijn ziel. Harteloos door ervaringen dat ik mijn eigen ruiten vernieuw. Maar ik kniel en bid tot de Heer: vergeef me voor mijn zondes. Geef me morgen. Ik doe mijn best en ik probeer het nog eens. Dus ik vraag: Yeah. We rennen rondjes, maar weten niet wat we gaan, bro. Huh. D en A. Secret society, try to keep the eye on me. Lord forgive him, he got them dark forces in them. I'm coming. I'm coming. Focus En blijf gefocust. Tell me what happens when the goodness fades away. We no longer see the truth. You can see the light of day when the darkness comes from. Day. Got to find my way Where will you go, what will you do When will come to your rescue Do you ever wonder Yeah When you get old, and you look back Will you see more than what you like Do you ever wonder Pose op mezelf, wat morgens niet beloof Yeah Mokerslag, EP, volume 1 Wolf het album nu te koop. Hier, Radio 1. Heren, dank jullie wel. Ik wens jullie nog een hele fijne rust. Ja, wij gaan zo meteen slapen. Dat uh, ga ik ook doen. Maar de mensen die nu al wakker zijn, die bestaan ook... Die wensen we natuurlijk een hele fijne dag. Precies, en die kunnen nog wel blijven luisteren. Straks na vier uur gaan we verder met nu al Appa. Bedankt voor je komst in de studio. Blijf voorzichtig, naar Amsterdam nooit. En gelukkig lukt het nu wel natuurlijk. Hè? Gelukkig wel. Hartelijk dank. Hé, dankjewel hè. Nog steeds wakker sluiten we wekelijks af met het kleine nieuws uit de regio. En in de kandijn vandaag gaan we via Spakenburg naar Werkendam. Ja, ik neem je even mee. In de Noord-Brabantse plaats ontstond nogal wat ophef rondom het Halloweenfeest. De plaatselijke SGP wil de kinderen niet blootstellen aan de kwadelijke invloed van dood en horror. Goedendag Theo Meijboom, fractievoorzitter van de SGP in Werkendam. Goedendag. Wat is er mis met een beetje Griezelen? Nou, daar is heel veel mis mee. Met, nou, met, zoals u het stelt, een beetje Griezelen, dat, uh, dat zal dan misschien nog meevallen. Maar uh, als, het, uh, als dat op een gezonde manier uh, gebeurt. Hè, we, bedoel, we kennen het allemaal al vanuit onze jeugd. Maar het Halloween feest, dat, uh, dat is in onze uh, optiek, is dat, is dat echt uitgegroeid tot een. Ja, tot, tot weerzienwekkende uitingen. Overigens, het gaat hier niet zozeer om het langs de deur gaan wat de gemeente wilde organiseren. Maar uh -huh. de, de gemeente wilde een spooktocht organiseren voor jonge kinderen. Ja, en dat vindt u te ver gaan? Dat vinden wij zeker te ver gaan. Dat vinden wij niet uh, tot de taak van de gemeente behoren. Absoluut uh -huh. niet. En heeft het college van BMW naar u geluisterd? Uh, het college van BNW heeft, uh, heeft naar ons geluisterd. heeft inderdaad uh, aangegeven dat dat... Uh, nou ja, het college heeft aangegeven dat, uh, dat het allemaal niet zo zwaar moest uh, moest worden opgenomen. Uh, nou ja, daar, kun je, daar kunnen we van, van gedachten uh, of daar kunnen we vers, verschillen van mening. Want wij denken van het was wel degelijk spooktocht die gehouden zou worden. Nou, met verkleedpartijen en al. Uh, nou, daarvan heeft het college nu aangegeven dat, uh, dat er geen, uh, dat die aspecten absoluut. Er zal wel een speurtocht uh, iets achter gehouden worden. Maar mm -hmm. niet in het teken van Halloween, absoluut. Maar ja, want het feest nee, gaat dat, nu dat door zo. onder de noemer eh, herfstweek. Denkt u niet dat er alsnog eh, pompoenen worden gedragen? Nee, absoluut. Nou, het gaat, het gaat nog niet eens om die pompoenen. Het gaat, het gaat om veel meer. Het gaat om kostuums met, met uh, nou ja, kostuums en dat soort, uh, dat soort dingen. Dus allerlei uh, horrorachtige dingen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Daar heeft het college heel nadrukkelijk uh, afstand van genomen. En uh, wij vertrouwen daar ook op dat dat ook niet gaat gebeuren. En als er bij u een, een kind voor de deur staat om snoepjes te vragen misschien... met een pompoen op het hoofd, dan uh, krijgt u niks. Nou, dan... Uh, ik, ik denk niet dat dat zal gebeuren. Nee, oké. Okay. Bedankt voor uitleg. Theo Meijboom, fractievoorzitter van de SGP in Werkendam. Graag gedaan, hoor. Vandaag werd bekendgemaakt dat Van Morsen op 10 december in de Ziggo een concert geeft. Dat is niet alles, want uh, een van de Nederlanders... Uh, die daar mag optreden. Het voorprogramma Daniel Loos is zijn voorprogramma. Goeienacht, Daniel. Ja, goeienacht. Uh, sinds wanneer wist je dit al? Um, um, een paar dagen geleden uh, hoorde ik dat, dat er gevraagd was of uh, ik dat wilde doen. Ja. Ja, wat was het meest spannend: zo'n grote zaal of uh, het feit dat je voor zo'n grote man moet optreden? Ja, nou, dat is allebei. Uh, allebei wel heel spannend. Ja. Dat is een, grote, een grote eer ook, allebei trouwens. En, en uh, nou, ik heb al eerder in zijn voorprogramma gespeeld. Maar ben je wel eens in de Ziggo Dome geweest? Ja. Nou, dat is een hele bak, hè? We een behoorlijke bak, ja. <laughs> Gaat dat werken dan? Uh, geen idee, het was... Uh, het, uh, ja, natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Ik voel, uh, ja. ja nee, ik, nee, ik heb Neil Young daar gezien. En die, uh, die, die heeft uh, ook helemaal in zijn eentje akoestisch een liedje gedaan. En, uh, maar ja, goed, kijk, huh? het is een voorprogramma. Het is dus niet zo dat, dat, dat daar een hele uh, een show gegeven gaat worden door mij om het uh, maar eens even helemaal de, de, de boel plat te spelen. Nee, dus de, de mensen komen binnen en die praten wat en zo en, en wij ja, gaan een paar liedjes spelen. Zo gaat het. Dat is he? heel bescheiden, maar het zou natuurlijk leuk zijn als ze zouden luisteren. Hey, je noemde net trouwens nieuwe jongen aan. Dat is een, echt een voorbeeld van een oude knar die nog behoorlijk bij stem is en de show nog kan stelen. Ik heb recent ook nog Bob Dylan gezien. Dat klonk voor geen meter. Jij kent Van de Man het beste, Van Morrison. Uh, kan hij het nog op zijn 68e? Natuurlijk. Ja, Natuurlijk, <tus> zulke mannen die kunnen dat misschien nog wat beter of zo, weet je wel. En, uh, en ook Bob Dylan. Het is alleen Bob Dylan die... die uh, ik snap wat je zegt hoor, maar die... die ach ja, die heeft er ook een beetje plezier aan om, om, om dat zo te doen. Dat mensen zoals wij dan zeggen uh, van ja, dat is allemaal niet zo goed gezongen meer. Ik denk dat hij uh, <tus> dat ook een beetje met opzet doet. Maar Neil Young was inderdaad wel opmerkelijk uh, goed, uh, goed te pas. Dus... Uh, maar Fenderman, de laatste keer dat ik hem zag, uh, was hij uh, Ja, hij is echt een bandleider ook. Ja. Hij is echt, uh, hij zit er wel bovenop hoor, ja die... Uh, ik, ik, heb, ik heb ook uh, ervaring om mensen van die leeftijd in de studio te zitten. Ik heb toen eens een keer uh, QB the Blizzards geproduceerd en uh, ook Rob de Nijs trouwens, ook een generatiegenoot uh -huh. van hun. En, en ja, die mensen die, die, ja, die worden eigenlijk alleen maar beter omdat ze... Uh, al die ervaring hebben en al die... Uh, die stem is helemaal ingeschreven... precies op wat zij doen en... en ja, ik, ik geloof niet dat daar heel veel... Op af te dingen is op ja. zoek naar mensen. Ja, al die mooie namen. Het is, het is fantastisch om het... op een rijtje te zetten zo. En nou ja, goed... als er dan over 30 jaar, als die dan nog een keer komt... dan kun je misschien weer het voorprogramma doen dan ben je zelf onderhand van deze generatie. Ja, ja dat zou er ook wat zijn dan niet. Ja, goed zo. Hey, heel veel succes in ieder geval. Op 10 december, Ziggo Amsterdam. Hartstikke bedankt, ja. Groot feest in Spakenburg, daar werd de visbeurs georganiseerd waar prijzen werden uitgedeeld. Berline van Diermen uit, jawel, Spakenburg, won de prijs als beste viscar van Nederland. Goeienacht Berline. Goeiedag. En gefeliciteerd. Dankjewel. Het was geen thuisfluiter hè, in de jury? Nee. Nee, want het was toch wel een eerlijke wedstrijd, denk je? Ja, zeker weten. Hoe zag, het, hoe zag de wedstrijd eruit? Dat moest je er allemaal voor doen. Nou, we kregen een opdracht met makreel en uh, hoe je dat ging invullen mocht je helemaal zelf weten. Op je eigen plek, mm -hmm. uh, waar je normaal je vis verkoopt, je standplek of uh, markt. Nou, met een op eromheen moest je schrijven nou, alles moest je klappen en lees je maar uit. En toen kwamen ze langs. Ja, maar vertel het eens dan, wat deed je met die makreel? Ik wil natuurlijk nu het geheim kennen. Je moest een werkenplan uh, uh, beschrijven en uh, je moest een presentatie maken met makreel. Mm -hmm. uh, ja, je mag het zelf invullen, dus de E gaat uh, nou, eigenlijk iedereen, maar de meeste mensen gingen proberen nieuwe hapjes te bedenken met makreel. Uh, de makreel bitterballen, makreelsoep, makreelvrep en uh, makreelburger. Maar kon je zien wat de andere, uh, wat de andere kandidaten deden? Uh, als je wil, dan kon je erheen. Uh -huh. uh, het waren twee finalisten per uh, dag. Uh, eentje s en eentje s middags. Ja. En uh, in principe zou je er kunnen, maar de meesten doen dat niet. En, maar later hebben we ook nog wel wat kunnen lezen in een blad stukje reportage over de aanbouwer en dan word je toch wel zenuwachtig. En met welke makreel move heb jij nou gewonnen? Wat was jouw speciale truc? Um, waar nou, de, waar ik, denk je dat de jury uh, overstag denk... ging? ze dus we waren wel heel, heel erg fan van onze makreelbittenbaan en onze makreelsoep. Mm -hmm. En we hadden een uh, stuk van een, uh, van een botter, een punt van een botter. Die hadden we staan en daar lagen de makreelen in. En, uh, uh, maar ik denk alles bij elkaar, gewoon het hele plaatje. Juist. En het plaatje is ook dat je hartstikke jong bent nog, hè? Zou dat nog meegeholpen ja. hebben? Nee, ik denk ik niet. Oké, okay. en uh, morgenochtend ja. is er uh, vroeg op, hè? De Wekkers zal zo wel weer gaan? Ja, daarom. <laughs> Oké, okay, nou uh, goed blijven oefenen en dan misschien volgend jaar weer winnen, toch? Ja, okay. nou, we doen voorlopig niet meer mee, hoor. Oh, waarom niet? Nee. Nee, dus voor de derde keer dat we meedoen, dus om de twee jaar. En we, dus voor de derde keer dat we nu in de finale zijn, we hebben nu eindelijk gewonnen. Juist. We zijn ook in de derde geweest, keer tweede en we zijn een beetje op het hoogtepunt, zeg maar. Mhm. Uh -huh. Dus we wouden nu uh, eventjes een paar keer uh, niet meedoen meer. En waar moet ik naartoe als ik zo meteen nog een makreeltje wil halen? Als je morgen een makreeltje wil halen, dan uh -huh. kom je naar uh, Nijkerk, Juist. Centrum Paasbos. Centrum Paasbos in Nij Nijkerk, daar zijn we zo meteen. Willyne van Dierme, dankjewel en gefeliciteerd. Oké, okay, bedankt. Nog anderhalve minuut en dan zit onze tijd er alweer op. Nog steeds wakker, zit er dan op, dan zijn we er voorbij. Kunnen wij naar bed, Diederik? Ja, kunnen wij naar bed, maar dan onderweg terug. In ieder geval in de auto. Dan heb ik in ieder geval nog even Radio 1 aan staan. En dan hoor ik mijn collega Robert. Leuk. Ja, en ik rijd er altijd een speciaal stukje voor om. Want dan kan ik extra lang luisteren zelfs. Ja, en jij Leon, als Rotterdammer moet zeker gaan luisteren. Want uh, het schijnt dat Rotterdam verschrikkelijk vies is. Oh. En uh, dat gaan we vandaag allemaal, tenminste de aankomende, deze woensdag, gaan we dat allemaal horen. Want er uh, wordt een petitie uh, aangeboden aan de gemeenteraad in Rotterdam. ondertekend door 6800 inwoners, want het is smerig in Rotterdam. Dat zou het ding zijn. Oh, sorry. Ja. Dus ja, uh, blijf vooral luisteren daarvoor. Ja. En we hebben het over Brazilië, want het is opnieuw raakt met protesten. En dat is echt, iedere week is er wel weer wat. Ja, en nu zijn, het de, nu zijn het leraren die, uh, die op straat uh, uh, ja, uh, bonje aan het maken ja. zijn, in principe. En straks het WK voetbal en de Olympische Spelen daar. Ja, en daarom gaan we met correspondent Floorboom uh, even bekken. Okay. Daarnaast hebben we elkaar voor de uitzending even gesproken. En eigenlijk het enige dat wij met elkaar gewisseld hebben, was uh, de vraag van jou aan ons. Uh, om uh, alternatieven en synoniemen te bedenken voor het woord tieten. Ja, zeker. Want daar gaan we straks uh, helemaal mee beginnen. Is oh. het zo? We gaan we beginnen met memmen, rammen, tetten, tetten uh, jopen, jopen. Ja, zeker. bos hout voor de deur, bos houdt voor, houd voor de deur, meloenen. Jouw vader is zeker teler. <laughs> <laughs> Dat je zulke meloenen hebt. Ja, zeker. Dat allemaal zo meteen na het nieuws bij Nu al wakker. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.